7 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Kredietbeoordelaar waarschuwt België voor afwaardering. Vrachtschip vastgelopen op Westerschelde... en militairen van het nieuwe Libische bewind in centrum Sirte. Kredietbeoordelaar Moody's heeft België gewaarschuwd... dat het nationaliseren van de Dexia-bank kan leiden tot afwaardering. Moody's maakt zich zorgen over het effect op de balans van de Belgische overheid... Het land kampt al met een hoge staatsschuld. Gisteravond werd bekend dat Brussel het Belgische deel van Dexia wil nationaliseren. De bank zit in de problemen vanwege het bezit van miljarden aan Griekse staatsobligaties. Een andere kredietbeoordelaar, Fitch, verlaagde gisteren de kredietwaardigheid van Italië en Spanje. Fitch is bang dat de voortwoekerende Europese schuldencrisis onder meer het vertrouwen in Italiaanse banken verder aantast. Voor zowel Spanje als Italië geldt dat de kredietbeoordelaar bezorgd is over de hoge staatsschuld en de slechte vooruitzichten voor economische groei. In de Westerschelde is een transportschip voor auto's aan de grond gelopen. De 209 meter lange Repubblica Argentina komt uit de haven van Antwerpen... en was op weg naar Dakar. Het schip ligt in het nauw van Bad. In dat gebied zijn al vaker schepen vastgelopen. Hoe het schip uit koers is geraakt, is nog niet bekend. De onbemande gevechtsvliegtuigjes die de VS gebruikt voor aanvallen... in onder meer Afghanistan en Pakistan zijn besmet met een computervirus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 tegen het Amerikaanse Fox News. Troepen van de nieuwe Libische regering... hebben het centrum bereikt van de stad Sirte... een van de laatste pro-Kaddafi-bastions. Bij een conferentiecentrum daar wordt hevig gevochten. Beide zijden gebruiken mortieren, raketgranaten en tanks. Op hoge gebouwen staan Kaddafi-getrouwe sluipschutters. Volgens plaatselijke medici zijn twaalf mensen gedood... en meer dan 190 gewond geraakt. Sirte is de geboorteplaats van de verdreven dictator... en houdt nog steeds stand twee maanden na de val van de hoofdstad Tripoli. In Mexico zijn acht mensen opgepakt voor 32 moorden in de stad Veracruz. Ze zouden lid zijn van de zogeheten Zetas Killers, een zelfbenoemde burgerwacht die het Zetas drugskartel uit Veracruz wil verjagen. Maar volgens de politie gaat het om de zoveelste criminele bende die controle wil krijgen over de drugsroutes naar de Verenigde Staten.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 Obama preest de pogingen van het nieuwe bewind om Tunesië te democratiseren. In het land worden later deze maand voor het eerst vrije verkiezingen gehouden. In Polen zijn twee mannen opgepakt op verdenking van het afpersen van Ikea. Op 30 mei van dit jaar ontploft een explosief in een prullenbak bij de Ikea-vestiging in Son bij Eindhoven. Dezelfde avond waren er soortgelijke incidenten in België en Frankrijk en later ook in Duitsland en Tsjechië. Ikea bevestigde vorige maand dat het wordt afgeperst. Perst.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 De acteur speelde in meer dan 150 films. Hij stierf in 1979 aan de gevolgen van maagkanker. Oranje bij het EK voetbal volgend jaar in Polen en Oekraïne een beschermde status. Door de 1-0 winst van Nederland op Moldavië is Oranje groepshoofd... en het daardoor andere sterke voetballanden. Klaas-Jan Huntelaar scoorde in Rotterdam na 40 minuten de winnende goal. Dinsdag speelt Nederland in Zweden de laatste poolwedstrijd. Het weer afwisselend bewolking, zon en buien, middagtemperatuur 13 graden. Vanavond droog en morgen trekt vanuit het westen een regengebied over. Het wordt dan een graadje minder fris dan vandaag. Ook na het weekend bewolkt en regenachtig, maar wel wat zachter. Stel, u gaat voor langere tijd in het buitenland wonen. Dan zou u zomaar van alles kunnen gaan missen. Vrienden en familie of echte Hollandse drop.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 302-4747 of ga naar hersenstichting.nl. Ik ben Paula Udondek, ambassadeur van de Hersenstichting. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen? Otto Workforce. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag 8 oktober. Ik heb getwijfeld over België, zong ooit Henk Westbroek. En dat is precies wat de kredietbeoordelaars nu doen. Twijfelen over onze zuidenburen vanwege Dexia. Nog meer twijfel in deze uitzending over de shirtsponsor van NEC. Ook bij het CDA dat een debat daarover wil. Misschien ook twijfel over het Nederlands elftal. Niet zozeer over de uitslag, maar wel over de manier waarop er gespeeld werd. Verkiezingen zijn bij uitstek een moment van twijfel. Want aan wie wordt de stem toevertrouwd? De Franse socialisten kiezen een presidentskandidaat. En om in de beeldspraak te, be te blijven, er is ook twijfel over de Rondstadprovincie En over de manier waarop Curaçao wordt bestuurd. Boven alle twijfel verheven is dat we al dit nieuws brengen tot half negen. Kredietbeoordelaar Moody's overweegt de Belgische rating te verlagen. Dat werd gisteravond bekend. Vlak nadat duidelijk werd dat België de bankverzekeraar Dexia gaat nationaliseren. Correspondent Joris van Poppel is in Brussel. Joris, waar dreigt Moody's nou precies mee? Nou, België heeft nu de op één na hoogste waardering, AA1. Moody's zegt dat ze dat nu gaan herbekijken. Dat is nog geen verlaging. Moody's neemt binnen twee tot drie maanden een beslissing. Waarom, natuurlijk, is dan de vraag? Drie redenen. De eurocrisis in het algemeen, de slechtere economische groeiverwachtingen. Maar dat geldt dan voor meer landen. De belangrijkste reden, Dexia. Dat is die bank, een van de grootste banken van België. Die wordt genationaliseerd, is gisteravond bekend geworden. Uh, maar... Kan België dat wel betalen, is de vraag. Uh, de, de staatsschuld is al hoog, garantstellingen. Dat weegt natuurlijk op de overheidsfinanciën. Nou ja, dat is niet goed voor de, voor, de, voor de betrouwbaarheid van België. En worden ze daar een beetje zenuwachtig van in België? Ja, een beetje wel. Er zijn nog niet heel veel reacties, alleen premier Le Terme. Maar eh, ja, dat ongetwijfeld zet dit die, die natuurlijk veel meer druk op de onderhandelingen over Dexia. Ook over de, regeringsonderhandeling, op de regeringsonderhandelingen, die nog steeds niet zijn afgerond hier. Um, premier Le Terme werd gisterenmiddag op de hoogte gebracht. En dat heeft ook wel waarschijnlijk wel gezorgd voor een doorbraak in dat uh, Dexia-dossier. Want gisteravond waren ze er opeens uit. We gaan nationaliseren wat er ook gebeurt. Le Terme zegt. Die bekijkt het positief natuurlijk, die zegt we hebben nu 60 tot 90 dagen de tijd om te laten zien dat België echt wel de financiële capaciteit heeft om aan de Europese begrotingsafspraken uh, te voldoen. En dat betekent vooral dat we een, nu een goede deal moeten afsluiten over Dexia met ja. Frankrijk. Het geinig is dat dan uh, het hele slechte nieuws kan werken als een soort katalysator om een aantal problemen versneld op te lossen. Ja precies, het lijkt wel dat dat het effect is geweest gistermiddag inderdaad. Want er ja. waren grote ruzies met de gemeente en de gewesten en nou ja, de Belgen waren het niet eens zoals gebruikelijk. En gisteravond kwam er opeens het nieuws dat ze het toch wel eens zijn. Goed, maar dan uh, zijn ze het eens. Maar hoe gaat dat dan verder? Hoe, hoe, wat moet ik me er dan bij voorstellen? Wat moet er nu gebeuren om die bank te nationaliseren? Nou, Bel Dexia is natuurlijk een Frans-Belgische bank, dus dit weekend moet er... Overleg, of is er overleg met Frankrijk... om de bank uh, te ontmantelen, op te splitsen. Je krijgt straks een Franse bank en een Belgische bank... en een enorme restbank, een bad bank, een slechte bank... waar alle riskante beleggingen in zitten. Uh, die beleggingen die Dexia in de problemen heeft gebracht. En daar moeten Frankrijk en België moeten daar garant voor staan. Nou, de vraag is, wie staat voor hoeveel miljard garant? En uh, de Belgen zijn natuurlijk op. Uh, nou ja, die, die, die willen vermijden dat ze worden gerold door Frankrijk. Zoals ze drie jaar geleden door Nederland zijn gerold, denken ze hier. Toen Fortis werd opgebroken. Een uh, paar jaar geleden moest er ook uh, rond diezelfde tijd moest er flink geïnvesteerd worden. Een paar miljard in Dexia. En uh, toen heeft België twee derde van de kosten op zich genomen. En, België, en, en Frankrijk één derde. Nou, daarvan zeggen ze nu hier. Daar zijn we eigenlijk opgelicht door de Fransen. Dus dat willen ze nu vermijden. Ze willen. Ze willen een goede deal. Ze willen een goede deal, ja, precies. ze willen een hele goede deal. Maar dan is de vraag van, uh, oké, okay, dan heb je die deal. Maar hoe lang blijft Dexia dan uh, in uh, staatshandel? Is dat een kwestie van maanden of van jaren? De bedoeling is nu dat Dexia uh, jaren in staatshanden blijft. Een soort, zo'n beetje zoals nu in Nederland is gebeurd met uh, ABN AMRO. Dat is nog steeds een, een staatsbank. Uh, dat is bij Fortis, het, het Belgische deel van, uh, van, van Fortis, is drie jaar geleden... Heel even genationaliseerd en meteen doorverkocht aan een Franse bank, aan BNP Paribas. Um, maar nu zeggen de Belgen dat, dat hebben we toen toch wat te snel gedaan. We houden nu die bank voor een paar jaar nog nationaal bezit. Goed, dat is de verre toekomst. Eerst maar eens eventjes dit weekend afwachten. Jij zit er bovenop en houdt ons allemaal op de hoogte. Dankjewel Joris. Joris was dat vanuit Brussel. Dan gaan we naar het voetballen, althans naar de sponsors bij het voetballen. De Nijmeegse voetbalclub NEC heeft sinds dit seizoen een nieuwe hoofdsponsor. Voorschotje.nl Kredietverlener zegt gratis leningen te verstrekken. Maar op de site staat dat als je diezelfde dag nog een krediet wilt ontvangen... dat je daarvoor moet betalen. En als de klant binnen drie weken niet terugbetaalt, dan volgt er een boete. Sinds 1 juni moeten aanbieders van deze flitskredieten... een vergunning hebben van de toezichthouder, de AFM. Voorschotje.nl heeft die vergunning niet. En NEC wist dat hun nieuwe sponsor overal lag met de AFM. Wij hebben uiteindelijk een afweging gemaakt... om met Voorschotje.nl in zee te gaan, een contract te sluiten... op basis van de informatie die we van de directie van Voorschotje.nl hebben gekregen. Op basis van het feit dat we hen voorbij zien komen op advertenties van verschillende radiostations, op billboards. En wij hebben gezegd, van uh, uh, wij zoeken een shirtsponsor... en wij denken dat dit een uh, prima match kan zijn. De woordvoerder van de voetbalclub, Ellie Blanksma, is Tweede Kamerlid uh, van het CDA. Goedemorgen, mevrouw Blanksma. Ja, goedemorgen. Vindt u dat ook een, een goede deal, een goede match eigenlijk... tussen Voorschotje.nl en NEC? Ja, ik ga natuurlijk niet over, over sponsors van, van voetbalverenigingen, wel over uh, kredietverlening. Dus in die zin zeg ik, nu heb ik over de relatie geen mening. Ik heb wel een uh, mening als we het hebben over wat uh, de praktijk is van Voorschotje.nl. Nou, laten we daar dan maar eventjes over hebben. Zij zeggen dat ze geen vergunning nodig uh, hebben, want er uh, worden geen verplichte kosten in rekening gebracht. En daarom mogen ze opereren zoals ze opereren. Is dat een soort maas in de wet of hebben ze gelijk? Nou, ik... Kijk, eh, gratis geld bestaat niet. Hè. Ze adverteren juist dat je dus gratis kan lenen. Nou, dat, is dus, dat kan gewoon helemaal niet. U meldde het al, 25 euro betaal je. Het gaat trouwens over maximaal 150 euro flitskrediet voor 21 dagen. Ja. Ze anticiperen op, eh, op mensen die echt in nood zitten en heel snel even geld nodig hebben... Als je snel geld nodig hebt, kost dat gewoon 25 euro en dat is tere, bijna tegen de 20% aan rente die je wel moet betalen. Dus uh, gel, uh, gratis geld lenen, dat bestaat niet. En het tweede punt is dat uh, als geadverteerd wordt uh, voor geld lenen, dan moet er altijd bijstaande waarschuwing geld lenen kost geld. Dat zie ik dus ook niet op de op de sponsor shirt van, uh, van, uh, van de voetballers te staan. Dus dat is wel, dat zijn gewoon de afspraken die we, die we hebben gemaakt. En in die zin uh, hebben ze niet een maas in de wet, uh, maar voldoen ze ook niet aan, uh, aan de afspraken die we met elkaar gemaakt ze hebben. Ze overtreden gewoon de wet. Nou, het is, het is in ieder geval dat geldlenen niet gratis is... en dat ze daar ook gewoon die waarschuwing is. Kijk, het is niet zo dat het CDA tegen lenen is... maar wel, daar moet gewoon verantwoord geleend worden. Er moet aan de regels voldaan worden, maar dan zeggen zij... we hebben geen vergunning nodig. Uh, klopt dat? Nou, ze hebben, als je op de site kijkt, ook van voorschotje.nl... hebben ze hun voorwaarden net voor 1 juni aangepast. Want op 1 juni is die nieuwe wet in, in werking getreden... dat flitskredieten, flits zoals voorschotje.nl, verstrekt... dat die onder uh, wet en regelgeving moeten vallen. Die moeten gewoon een vergunning hebben van de AFM. Ze hebben hun voorwaarden aangepast en hebben dus het woord... Hè, want er staat dan uh, binnen de AFM onbetekende kosten. Wat onbetekende kosten dan precies is, dat weten we niet... Uh, niet. Daar hebben zij gebruik van gemaakt. He, dat ze zeggen, nou het zijn eigenlijk niet zo'n hoge kosten die we in rekening brengen. Dus we hoeven niet onder de vergunning te vallen. Ja. Nou, ik denk als je één keer niet betaalt bij voorschotje.nl... dan heb je echt wel boekenrentes. Ja, dan moet je extra betalen. Maar wat, wat gaat u nu doen? Wat kunt u doen als, uh, als politicus? Nou, ik ga in ieder geval uh, de minister vragen stellen... of hier inderdaad een maat in de wet, over de, uh, maat in de wet is uh, gevonden... Of dat wenselijk is. Ik denk niet dat het wenselijk is. Op deze wijze is het in ieder geval niet bedoeld uh, om, um, om flitkredieten aan te bieden. We hebben ze juist onder wetgeving laten vallen per 1 juni. Omdat daar toch uh, ja, geanticipeerd wordt op, uh, op problemen van mensen, financiële problemen van mensen. Wat gewoon niet wenselijk is. Mensen komen hierdoor vaak uh, ongewild uh, in, in de schuldenproblematiek. Dat moeten we voorkomen. Dus ik zal die vraag aan de minister stellen. Maken zij gebruik? Van de Maas in de wet en moeten we dat niet aanpassen? Ja, een debat dus met de minister. En als dat blijkt dat er een Maas in de wet is, dan moet die worden aangepast. Dat gaan we gaan hem gewoon aanpassen. We moeten gewoon zorgen dat we gewoon verantwoord financieren en niet mensen onnodig in de schulden uh, stoppen. Precies. En dan zien we wel op voorschotje.nl nog steeds, church sponsor blijft van uh, NSE, daar blijft u buiten. Maar als ze dat blijven, dan moet er ook wel een extra tekst bij, namelijk dat lenen geld kost. Uh, geld lenen kost, uh, kost geld. Het is helder, mevrouw Blanksma. Dank u okay. wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Nieuw-Zeeland bereidt zich voor op een milieuramp omdat een gestrand vrachtschip dreigt te breken. Er zijn geen files, er is wel een wegafsluiting dit weekend. De A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt sint Annabos en knooppunt Hoijpolder. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Wie wordt de socialistische presidentskandidaat in Frankrijk? Dat bepalen de Fransen morgen. Ze mogen dan stemmen op één van de zes kandidaten. En de winnaar moet het volgend jaar waarschijnlijk opnemen... tegen de rechtse president Sarkozy. Grote favoriet bij de socialisten is de oud-partijvoorzitter François Hollande. Onze correspondent Frank Renaud peilde de stemming... bij een verkiezingsbijeenkomst van Hollande in het Zuid-Franse Toulouse. Je tiens à emotie de l'émotion Toulouse. campagne aan de rand van Toulouse, een enorm groot complex met daarbinnen toch zo nou drie à 4000 mensen. En op het podium daar staat hij. François Hollande. Ik denk dat de kandidaat is die de de gagner. Ik denk, zegt deze meneer, dat François Hollande met grote voorsprong de beste kandidaat is om de presidentsverkiezingen te winnen namens de socialisten. hij een van d'état Hij komt echt als een staatsman naar voren. Hij verzamelt mensen in plaats van ze uiteen te drijven. Il sait tout en abordant la complexite parler simplement aux gens. Hij kan moeilijke dingen ook makkelijk uitleggen aan de gewone mensen. En dat trekt natuurlijk heel veel kiezers. Uh, François Hollande, je trouve, is een homme surtout honnête. François Hollande is vooral een eerlijke man, zegt deze mevrouw. Je ne peut dire que ça, que je souhaite qu'il gagne. En we hopen, we hopen dat Frans Wollander gaat winnen, want we hebben genoeg van Sarkozy. Eerder vroeg ik aan Jérôme Saint-Marie van onderzoeksbureau CSA, die opiniepeiling organiseren. Wat de Fransen in het algemeen nou zien in François Hollande. zijn euh, zeker de plus vouloir, eux, plus de Nicolas Sarkozy. Nou, de Fransen willen verandering, zegt Jérôme Sainte-Marie. Uit alle onderzoeken blijkt dat de meeste mensen. af willen van de huidige president Nicolas Sarkozy. Après euh, 4 ans de Nicolas Sarkozy. 4 ans qui ont vu... de Afgelopen jaren voerde Sarkozy een beleid waar de meeste Fransen nu tegen zijn. Maar hij liep ook te koop met zijn privéleven. en zijn vrouw, Carla Bruni. En dat is slecht. Gevallen bij de Fransen. Ce qui fait que le profil du président normal affiché par François Hollande est actuellement tout à fait porteur. Hollande loopt helemaal niet te koop met zijn privéleven. Hij wil een normale president zijn, zoals hij het zelf zegt. En dat levert hem stem op. finir, je pense que c'est l'incarnation de tout ce que n'est pas Nicolas Sarkozy. Hollande is eigenlijk in alles het tegendeel van Sarkozy. Het spiegelbeeld zou je kunnen zeggen. En dat maakt hem nu de favoriet. Want de meeste Fransen hebben het gehad met Sarkozy. Ik ah, denk dat hij het meest, in elk geval in Frans. Omdat hij een lange expérience van de Partij Socialist in Frans. Ik vind François Hollande de beste kandidaat, zegt ze. Omdat hij heel veel ervaring heeft in de Franse politiek al. Is hij anders dan Sarkozy? Ja, ik denk dat hij meer in het dialoog is. En dat hij zegt dat hij de mensen moet houten om te houten om te vinden en niet te imposeren. François Hollande is iemand die luistert naar de mensen en in overleg tot oplossingen komt. En niet iemand zoals Sarkozy is die oplossingen oplegt aan mensen. Ik denk dat François Hollande heeft vandaag de stature die hij heeft gegeven heeft, de president die de Franse heeft nodig. François Landen heeft nu zo'n beetje de status bereikt... dat hij inderdaad president kan worden. Ik denk dat hij de verkiezingen gaat Meneer denkt niet dat hij de verkiezingen gaat winnen. Hij weet dat hij de verkiezingen gaat winnen. Geef moi de force, de legitimiteit om je te de naar de die we De van de dus Morgen kunnen alle meerderjarige Fransen een stem uitbrengen... op hun socialistische kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Nieuw-Zeeland dan. Dat houdt de komende dagen de adem in. Woensdag liep voor de kust van Nieuw-Zeeland een containerschip op de klippen. En sinds die tijd lekt olie uit het schip. Bergingswerkers zijn paraat, maar het dreigt een forse milieuramp te ontstaan. Daar gaan we over praten met Robert Portier, onze correspondent. Robert, uh, is het echt een ernstige situatie? Nou, op dit moment is uh, volgens de autoriteiten 10 ton olie in het water terechtgekomen. Dat heeft een spoor veroorzaakt van 6 kilometer lengte ongeveer... Er is een voordeel. Dankzij de wind is dat spoor weggedreven van een zeereservaat... ...dat pal naast dat schip eigenlijk zich bevindt. Er zijn verschillende berichten vandaag van olie die nog steeds uit het schip lekt... ...of die dan toch weer even gestopt is, waarna het toch weer lijkt te beginnen. Dus dat is wat onduidelijk. De defensie is aanwezig. Er zijn een aantal experts die nodig zijn om die olie op te ruimen. Ook aan Wal heeft inmiddels het leger allerlei mensen paraat. Hiervoor moeten zorgen dat als de olie toch aan de kust komt, dat het wordt opgeruimd. Ja, en zondag, dan komt er een voorraadschip aan uit, uh, uit Auckland. Want natuurlijk wil men graag die olie uit uh, het schip gepompt krijgen. En uh, dat schip is zo groot dat die voorraad daar kan worden opgeslagen. Ja, het klinkt een beetje alsof uh, de, de zaken, de autoriteiten dan, de zaken redelijk onder controle hebben. Ja, dat zou je inderdaad zeggen. Maar, maar om olie uit het schip te kunnen pompen, moet het eigenlijk rustig weer zijn. En dat is het probleem nog, het is, het is slecht weer. De wind gaat de komende dagen enorm aantrekken. De golven worden hoger. Die beuken op dat schip dat er op, die rif, uh, op dat rif ligt. Ja, en dat uh, betekent dat de kans dat het schip door midden breekt... en dat het zinkt met olie en al... dat dat door de meeste mensen als heel reëel wordt gezien. En dat betekent natuurlijk uh, dat uh, er uh, heel veel olie in die zee terecht gaat komen. Aan boord is er 1700 ton olie. Dat is ongeveer 2 miljoen liter. Nou, als je bedenkt dat er nu pas 10 ton in het water terecht is gekomen... en dat daar een, een 6 kilometer lang spoor van gekomen is... dan kun je je voorstellen dat wanneer die 1700 ton in het water terechtkomen... Ja, dat dat natuurlijk gaat leiden tot een enorme milieurand. Maar er is geen enkele andere manier om, om die olie weg te krijgen... niet met een pijplijn of iets anders? Ja, wat ze proberen in ieder geval... is om de olietanks die gescheurd zijn door die aanvaring met het drift, om die af te sluiten, om ervoor te zorgen dat het olie... Uh, in ieder geval maar opgesloten zit... voor uh, zolang als nodig is. Maar het grote probleem is natuurlijk... dat wanneer dat schip inderdaad in tweeën breekt... dat je niet kunt voorspellen... wat nee. er eigenlijk gaat gebeuren. En uh, vandaar dat men het liefste... eigenlijk alles uh, legerpomp wil hebben. Een tweede probleem is eigenlijk... dat aan boord van dat schip... Stoffen um, werden vervoerd, die worden gebruikt in de ijzerindustrie. En dat zijn stoffen die als ze in aanraking met water komen... Um, uh, levensgevaarlijke gassen gaan, uh, gaan uh, creëren. Nou, dat is een van de dingen waarvan men nu ook uh, eigenlijk na moet denken... Hoe gaan we die containers van boord krijgen zonder dat het schip uh, omkrikelt of zinkt? Want dan zijn we nog verder van huis. Ja, dat lijkt ja. me een enorme opdracht. Terwijl het gebied is dus ook kwetsbaar. Hè? Het heeft een prachtige naam, de uh, Bay of Plenty. Wat voor soort gebied is dat dan? Ja, de naam zegt het eigenlijk al. De Bay of Plenty heeft zijn naam gekregen toen ontdekker Captain Cook daar aankwam, uh, zich verwonderde over de enorme variatie aan planten, aan dieren, en vandaar die naam. Het is, een, het is een gebied waar uh, ontzettend veel uh, uh, leven in de zee zit. Wat het enorm populair maakt bij duikers en ook bij vissers. Uh, zo zijn op dit moment uh, de walvissen weer onderweg naar het zuiden met hun jongen. Nou, die worden op dit moment in de Bay of Plenty ook uh, waargenomen. Uh, dus je begrijpt, uh, wanneer die olie in dat water terechtkomt, is dat een enorme ramp. Uh, het is daarnaast een enorme toeristische trekpleister. Een van de populairste gebieden van Nieuw-Zeeland. Dus ja, het is niet alleen slecht voor het milieu, ook heel erg slecht voor de lokale economie. Dus ja, heel veel gaat nu afhangen van hoe dat schip zich in de komende dagen tegen het weer te weer kan stellen. Oké, okay, houd in de gaten Robert. We horen je berichten. Robert Portier was dat vanuit Nieuw-Zeeland. Dan Italië. Het Zuid-Italiaanse stadje Paletta stond deze week letterlijk symbool voor de neergang van Italië. Er stortte een huis in dat net was gecontroleerd door gemeenteambtenaren. Vier vrouwen en een kind kwamen om het leven. Ze werkten er zwart voor 4 euro per uur. Het hele land sprak er schande van. Pasmeesters ging met de pastoor op stap om te zien... hoe de Zuid-Italianen proberen te overleven. Eén voor één worden de leidkisten... Op plein Piazza Aldo Moro in Barletta opgedragen. Rauw, maar vooral woede heerst er hier in het diepe zuiden van Italië. Woede omdat een huis instortte dat door de gemeente twee dagen eerder nog gecontroleerd was. Rauw en woede omdat onder die puinhopen vier vrouwen zijn omgekomen die werkten in een zwarte naaiatelier voor 3,5 euro per uur. Dit is de realiteit vooral in Zuid-Italië, waar bedrijven failliet gaan om vervolgens ondergronds te gaan. Arbeiders worden ontslagen en hun vrouwen nemen voor 3,5 euro per uur zwart werk aan in illegale naaiateliers om de hypotheek te kunnen betalen. Het is een breed verspreid fenomeen zegt de regionale vakbondslijsten. Dice che in Italia ci sono 125,5 miliardi di evasione fiscale. In Italia de overheid 125 miljard euro per jaar vanwege zwart werk. Le donne quasi al 50 per le donne non lavorano. De helft van de vrouwen zou hier in Puglia niet werken. Hoogste werkloosheid die er geregistreerd is in Italië. Maar zoals je ziet. Werken ze wel alleen in het zwart in dit soort ateliers. De pastoor spreekt er schande van. De stanno mettendo nelle condizioni la gente ecco di di fare una rivoluzione perché gente è stanca. mensen zijn het beu en ze worden in een positie gebracht waarin je kunt wachten op een revolutie. lopen we naar het ingestorte huis toe. Een smal steegje waar je ook op moet passen dat je niet weer meer stenen op je hoofd krijgt. Boven langs de grote groeit het gras. Het is echt gevaarlijk. Hier liggen de puinhopen. Een hoop van een meter of vijf hoog. Allemaal witte brokstukken. Er staat nog een fiets, wat emmers. Het lijkt wel of ik in Laakvilla ben. Het is gewoon helemaal neergestort dat huis. c'è dove c'è la macchina, a destra. Hier lopen we langs zo'n het atelier. Het luik is half open. De jongen die ervoor staat trekt even de, de deur dicht. Basja zijn kiezen dat die in gaat. Basco zeggen we kunnen echt niet naar binnen gaan. Ik sta echt met mijn hand de deurknop in de hand. De mensen zijn bang om een baan kwijt te raken. De pastoor is naar binnen gegaan om te vragen of we toch eventjes naar binnen mogen. Hier staat een jongen die is familielid van de mensen die binnenwerken. Hij zegt, nu controleren ze ineens heel erg op dit soort ateliers. Maar over tien dagen is dat ook weer voorbij. Om de mensen te laten werken, sluit de gemeente en de controleautoriteit de ogen. Hier drie personen. Drie, vier personen. drie, vier mensen. Twee zijn familie en andere twee niet. Stieren. nog. Ja. ja. Ze strijken de t-shirts... En dan pakken ze ze in en verkopen ze eetkutvij. Je bent ook aanzet voor de bambino. Hij verkoopt kinderschoenen in euro. Ik deel. Verdient 1200 euro. En kwant die bambino? Doe. Twee. Ik heb twee kinderen. Ik heb aanzet op het stippen en ga mee vandoor Ze hebben mijn loon gehalveerd, want er is weinig werk. Ik verdien nu nog maar 800. Ik wou toen moeilijker aan dat alle. Ik Sinds maart werkt mevrouw hier binnen. Ik kwam te je hier al mee. 400, 500. Ze verdienen 400, 500 euro. En het rolluik gaat open, de pastoor komt naar buiten. Al je binnen ziet dat er vier mensen aan het werk zijn. Er liggen veel kartonnen dozen. Buongiorno. Besta... Buongiorno. No, che quattro, che quattro. Parla parlano de quattro, ma no, non se arriva neanche a quattro. Nou, zegt ik verdien 3,50 euro 50 per uur. Lavora, ma non è un lavoro che mi da sicurezza. Ecco perché altrimenti sarei stata a casa. Mijn man werkt, maar... Um, Geef geen zekerheid dat werk en daarom werk ik hier. persona. fiducia tanta gente Ik hou niet steeds dit soort praatjes in de kerk. Want dan de mensen, verliezen, verliezen al het vertrouwen. Maar als persoon heb ik geen vertrouwen meer in de politiek. Ik weet niet op wie uh, te stemmen. En ik ga niet stemmen. En veel mensen zullen ook niet meer gaan stemmen.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 Seert is een van de laatste gaddafi bastions Een veiling van persoonlijke spullen van de legendarische acteur John Wayne... heeft 5,3 miljoen dollar opgebracht. Zo verwisselde de barret die hij droeg in de film The Green Beret... voor meer dan 179.000 dollar van eigenaar. John Waynes ooglapje uit de film True Grid... werd afgehamerd op bijna 48.000 dollar. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weer Online. Het is nu wisselend bewolkt en verspreid over het land komen buien voor. De actuele temperatuur loopt uiteen van 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de westkust. Nou, vanochtend blijft het bewolkt en buiig. Ook vanmiddag blijft het een komen en gaan van buien. En slechts af en toe zien we tussen de wolken en buien door de zon even. Nou, in dit uh, typische herfstfeer wordt het dan ook niet veel warmer dan een graad of 13. De wind maakt het ook nog eens extra fris. De wind komt overigens uit het westen tot noordwesten en is matig tot vrij krachtig. In het Waddengebied kan de wind af en toe krachtig tot hard zijn. Vanavond zijn er eerst ook nog buien, maar later wordt het geleidelijk aan droger en klaart het op. Vannacht is het vrij helder, staat er weinig wind en wordt het flink koud. De minima liggen tussen 6 en 3 graden. En in het oosten is kans op een graadje nachtvorst. Morgen zondag begint eerst droog, maar al snel volgt er regen. De rest van de dag verloopt dan ook regenachtig. Er wordt 13 tot 16 graden.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 De NOS, het radio Eentje ook natuurlijk te beluisteren via het internet www.nos.nl. Vier dagen lang pijnlijke voeten, spierpijn, blaren prikken. Het wandelleed treffen we de komende dagen niet aan in Nijmegen, maar in Marbella, de Spaanse badplaats aan de Costa del Sol. Morgenochtend, vroeg om negen uur, verschijnen daar meer dan 600 wandelaars aan de start voor de eerste Marbella 4 Days Walking. En de initiatiefnemer is een Nederlander, Hans Wul. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom een wandelvierdaagse in Marbella? Waarom een wandelvierdaagse in Marbella? Ja, dat is, is de een... vraag. Ja, dat is de vraag. We hebben vorig jaar hebben we een, een een beetje een oproep gehad van de gemeente van Marbella aan het publiek om met wat initiatieven te komen. En toen heb ik eigenlijk zo intern geopperd van, nou, de vierdaagse van Marbella is een prachtig uh, ...evenement om Marbella positief op de kaart te zetten. En uh, het is een evenement wat uh, voor een heel moment aantrekkelijk zou zijn... ...omdat je een prachtige uh, omgeving hebt. Het is in een mooie periode, oktober. Dus het weer, is ook weer uh, doet er ook aan mee. Want u dus woont, een... even voor de helderheid... ...u woont zelf een groot deel van het jaar of misschien wel het hele jaar in Marbella? Ja, ik woon al 15 jaar in Marbella, permanent. En ken dus de, de weersomstandigheden natuurlijk voortreffelijk. En zelf ook een fanatiek wandelaar? Ik ben zelf ook een fantastiek wandelaar. Ik heb een paar keer meegedaan aan de Nijmeegse Vierdaagse. En dat heeft mij eigenlijk ook natuurlijk enthousiast gemaakt. Ah, dat, en, dat was de inspiratie. Uh, dat was de inspiratie. En daaruit kun je ook afleiden dat het toch iets is wat een heleboel mensen aantrekt. Ja, nou heb ik wel eens ook gesproken met de organisator van de Nijmeegse Vierdaagse. Die heeft nogal wat draaiboeken waar hij zich aan moet uh, houden. En dan heb ik het nog niet eens over de veiligheidsprotocollen en de routes. Hoe, hoe heeft u dat allemaal aangepakt? Nou in eerste instantie is het zo dat uh, toen uh, de gemeente uh, ervan overtuigd was, ook hier moet je eerst duidelijk maken wat de Vierdaagse exact inhoudt, heb ik contact opgenomen met uh, de Nederlandse organisaties, uh, Stichting Vierdaagse en KNBLO. En, uh, ik, ik wilde niet opnieuw het wiel uitvinden, daarna heb ik uh, eigenlijk een eigen draaiboek opgezet wat ik ook daar aan hen heb voorgelegd en aan de gemeente hier en een eigen veiligheidsplan heb ik helemaal opgezet. Hij heeft het is allemaal zelf gedaan? daar heb ik allemaal zelf gedaan. Dat lijkt ontzettend knap. Uh, nou goed, vervolgens is het goedgekeurd. En nou is het zover, hè? Morgen gaat het, uh, gaat het beginnen. Uh, 600 mensen. Maar wat voor soort mensen zijn dat? Komen die allemaal uit het stadje zelf? Of zijn het veel toeristen? Nee, het is zo dat de, uh, het gros wat nu komt... komt gewoon overvliegen vanuit Nederland. Ik denk dat dat ook een heleboel deelnemers zijn... die aan de Nijmeegse Vierdaag deelnemen... Dan een heleboel residenten uh, vanaf, uh, van de kust van uh, Marbella, uh, dus de Costa del Sol en van de Costa Blanca. Voorts komen er uit een, uh, een aantal landen zoals Ierland, uh, Frankrijk, Israël, uh, Zweden, Zwitserland, Duitsland. Een aantal mensen over. Die ook speciaal komen overvliegen. En dan eigenlijk tot slot een Spanjaard. Een Spanjaard is iemand die pas op het hele laatste moment beslist. Ah, en ik denk morgenochtend, ik kom ook nog even. Maar, ja. Ja. In Nijmegen uh, zijn er verschillende afstanden. Hè? Die je kan lopen 30, 40 of ja. uh, 50 kilometer. Uh, is dat ook bij u mogelijk? Nee, bij mij uh, hebben we gekozen voor uh, 20 kilometer dit jaar. Uh, je moet het niet moeilijker maken dan het Dat was ook het advies vanuit Nederland. houd het eerst simpel. Dus we hebben gekozen voor 20, jaar, 20 kilometer. De reden daarvan is mede omdat we straks toch deel willen uitmaken... van de International Marging League, het IML. En daar is de verplichting dat je minimaal een route van 20 kilometer moet hebben. Oké, okay, maar het Vandaar is een beetje uitproberen is. natuurlijk, zo'n eerste keer. En, en, ja. en, en, en bij de finish, want ja, Nijmegen is bekend natuurlijk... vanwege het binnenhalen met de gladiolen. Um, is het ook de dood of de gladiolen bij, bij u? We hebben een Via uiteraard, want dat is Spaans. Ja, We moet op een O eindigen. Wat zegt u? Dan moet het op een O eindigen. Ja, dan moet het op een O eindigen. Ja, we halen de mensen binnen, of die houden ze dus eventjes op. Dan wordt een gemeenteband gaat dan voorop lopen met 50 man sterk. En die spelen de hele grote groep richting het park, richting de start en de finish. En uh, op dat pleintje waar wij ze ophouden, daar verstrekken we aan iedere deelnemer een gladiool. Om het begrip gladiool eigenlijk ook een beetje hierin te brengen. Nou, een beetje Hollands import. En de temperatuur valt het uh, een beetje mee? Want uh, bij ons regent het, ik durf het bijna niet te zeggen, maar bij u? <laughs> bij, u bij, ons schijnt, bij ons schijnt echt de zon. Heel, heel prachtig. We hebben ook, ook fantastische temperaturen, want het is een beetje warm geweest de laatste dagen, zeg maar 8, 29 graden. Maar vanaf vandaag is het 23 en dan gaat het eigenlijk tot maximaal 25 op woensdag. Ja, op een of andere manier vind ik dat wel prettig klinken. <laughs> ik, ik wens u veel succes en veel plezier met uw evenement. Heel erg bedankt. Tot ziens. De Tweede Kamer gaan we het dan over hebben. De Tweede Kamer is namelijk tegen. De provincies lopen er ook nog niet over van uh, enthousiasme voor. Maar het kabinet blijft erbij. Utrecht, Noord-Holland en Flevoland die moeten gaan fuseren. Dat zou namelijk goed zijn voor de economische ontwikkeling in het gebied. De Randstad moet mee blijven tellen. Dat is het credo. Roel Robertsen is commissaris van de koningin van de provincie Utrecht. Goedemorgen meneer Robertsen. Goedemorgen meneer Besloten. We spraken elkaar nog niet zo lang geleden. Toen zei hij, nou ik denk dat het er voorlopig nog niet van komt. Uh, waar is de kink in de kabel gekomen? Ja, ik heb me daar vorige week over verbaasd. En die verbazing is eigenlijk alleen maar groter geworden. En ja, we nemen, we nemen de stuk ook uit de pers. Dus het is lastig om, om daarop te reageren. Uh, maar Donner die heeft inderdaad uh, zeg maar, gisteren bekendgemaakt dat hij het plan tot fusie doorzet. Op hetzelfde moment zegt hij toch ook weer... ...ja, ik geef de provincie nog een half jaar om zelf uh, zeg maar, uh, met een voorstel te komen. Uh, en Verhagen spreekt gisteren dat hij een visie gaat ontwikkelen... ...en daarna daar een fusie van de Noordvleugel komt. komen. Dus ja, ook bij, bij ons is de verbazing toch wel een beetje groot... En ik heb ook al eerder gezegd gezien het moment lijkt me toch niet zo verstandig om in de tijd dat we financieel en economisch in zware tijden zitten om dan een structuurdiscussie te beginnen in plaats van op inhoud te sturen. Ja, maar wat kunt u nu doen? Wat, wat, wat gaat u doen? Gaat u nu een eigen tegenvisie er, er, ernaast leggen of gaat u echt besprekingen beginnen? Uh, nee, wij, wij staan altijd open voor een gesprek. Uh, maar uh, waar wij zeg maar, alle voorstellen, of we ze nu zelf zullen ontwikkelen... of dat ze van draai komen, die zullen we absoluut uh, toetsen... Op, uh, of dat het voorstel zeg maar, op inhoud gebaseerd is. We zullen het toetsen of het die juiste schaal heeft. Uh, we zullen kijken of er wel uh, draagvlak is, ook politiek bestuurlijk in Den Haag. Ik bedoel, maar daar is het ook een beetje vreemd dat er nu een voorstel komt... terwijl de Tweede Kamer deze week gezegd heeft dat ze zo'n voorstel niet zullen steunen. En waar we het ook absoluut op zullen toetsen... is dat er geen nieuwe bestuurslaag tussen gemeenten en provincie ingepositioneerd wordt, want dan schieten we er echt niets mee op. Nee, want daar hadden we het vorige week over in het gesprek... dat uh, een groot aantal taken wel bij die nieuwe provincie terecht zou komen... maar weer een aantal taken uh, niet. En daarvan zegt u nog steeds van dat moet je niet, uh, dat moet je niet willen. Ja, kijk, waar dit zou moeten toe leiden... ...is dat je een beter bestuur voor minder geld krijgt. Met minder bestuur dus minder ambtenaren. Nou, daar zijn we allemaal voor. Maar als je dat dan doet en je zet op hetzelfde moment... ...een nieuwe bestuurslaag zoals die OV-autoriteit... ...tussen de gemeente en provincie in... ...dan no introduceer je daarmee een nieuwe bestuurslaag. Ja, en dan is de vraag... Wat, wat, ...voldoet het aan je uitgangspunt? En wij denken van niet. En het is ook wat vreemd als je dan hoort... ...ja, waarom moet het wel? Ja, de economische relaties tussen de steden moeten wat beter... ...en daarom moeten we de provincies fuseren. Ja, het lijkt... Allemaal dat het toch een beetje is zonder dat er een echte visie ligt. En wij willen graag meepraten, maar wel op inhoud. En niet op, uh, omdat het uh, in het regerenkoord staat. Nee, niet omdat het moet. Maar stel nou dat u achter de tekentafel zou mogen plaatsnemen. Wat, hoe zou u het, uh, het schetsen? Nou, juist daarom dringen wij zo aan op echt een, een, een, de meerwaarde te zoeken, ook op de schaal. Ik bedoel, we hebben al een hele tijd bij het Rijk aangedrongen. Laten we nou eens een goed onderzoek instellen van, op, op inhoud. Maar twee, wat is de juiste schaal? Want volgens ons is het niet de optelsom van de drie provincies. Ik bedoel, maar wat heeft Rens Wouden en de Helder met elkaar te maken? En als je wilt samenwerken, zeker in een hechte vorm als fusie, ja, dan moet je wel iets samen hebben. En daar hebben we juist dat onderzoek voor nodig om Precies. juist te kijken op welk gebied speelt nou samenhangende problemen, en kunnen we die dan beter oplossen... met een fusie dan zonder een fusie. Meneer Robotsen? we spreken elkaar nog vaker. Graag. Dank u voor vanochtend. Ja hoor. Dag. tot ziens. Op Curaçao in Sint-Maarten zou het maandag feest moeten zijn... omdat de eilanden een jaar onafhankelijk zijn. Maar echt feestelijk? Nee, dat is de stemming daar niet. Gaan we het straks over hebben. Files zijn er niet, geen zorgen. Wel een wegafsluiting dit weekend: de A27 Breda richting Gorkem tussen knooppunt Sint-Anabos en knooppunt Hoijpolder. En op de A4 Delft-Amsterdam is ter hoogte van knooppunt De Hoek de verbindingsweg naar de A5 afgesloten in verband met uitgelopen werkzaamheden. Er is een omleiding. Dit is het NOS Radio 1-journal met Bert van Sloten. Oranje, het Nederlands elftal, won van Moldavië gisteren... en is definitief groepshoofd op het Europees kampioenschap... volgend jaar in Oekraïne en Polen. Dat betekent dat in de eerste ronde de sterke tegenstanders... zoals Spanje, maar misschien ook wel Duitsland, worden ontlopen. Maar een juichstemming die was er niet bij Oranje. Want het werd in Rotterdam slechts 1-0. Bondscoach Bert van Maanwijk was na afloop daar ook niet tevreden. Ronald van der Geer sprak met hem. Ik tien naar rust. Bert zag ik je opstaan... Met je armen zwaaien. Je denkt, oh, die is absoluut niet tevreden. Nee, want kijk, dit zijn van die wedstrijden. Dat heb ik net uh, voor de tv ook gezegd. Ik zat te denken aan uh, Barcelona AC Milan. Die waren ook uh, zoveel beter. Die hadden ook 80% balbezit. En die, uh, die konden maar niet de, de bevrijdende uh, uh, 3-1 maken. En uh, ja, wij moesten die tweede goal maken. Ja, dan, dan blijft het altijd spannend. En daar zag je dat in de allerlaatste seconden... dat er een, een corner, bij een corner een bal erin gaat. Nou, ja, dat, dat wilden wij met z'n kosten van alles voorkomen. Maar we hebben natuurlijk in de eerste helft al verzuimd om de, de derde en de vierde goal te maken. En uh, dat was ook de bedoeling in de tweede helft. Gelijk de bovenop en uh, zo snel mogelijk die tweede maken. Nou, dat lukt dan weer niet. En uh, ja, dan word je slordiger en slordiger. En da, daar zat ook mijn kritiek. Daarom stond ik ook wat vaker op. Over de eerste helft was je uiteindelijk wel tevreden. Behalve nou, dan het maken op, van die goal? Pas op, het is niet zo makkelijk om uh, deze tegenstander Die, uh, die is. Niet zo slecht. En die hebben wel heel goed georganiseerd verdedigd. En met mannenmacht en met elf man op één helft. En dan, dan moet alles, alles moet kloppen en alles moet passen. En ik vond wel dat we de eerste helft uh, goed geconcentreerd waren. En ook een hoge balstand hadden. Niet altijd, maar vaak wel. Daardoor hebben we ook veel kansen gecreëerd. Nou, die maak je dan niet. Maar dat, dat moet je dus de tweede helft vasthouden. En maar op een gegeven moment is het ook niet meer bij te coachen. Want dan, dan, dan zie je en dan voel je dat. En dan, ja, goed, dan moet je ook maar hopen dat het 1-0 blijft. Want waar komt dat vandaan in de hoofden van, van, van spelers? Wat gebeurt er met ze in de tweede helft? Ja, nou, dat, dat, dat, dat, dat, de ergernis is dat, dat we die tweede niet maken. En het mooie is eigenlijk... Dat we, ik kom de kleedkamer in, het is doodstil. Terwijl we de negende wedstrijd op rij gewonnen hebben. We, zijn, we hebben definitief groepshoofd voor het EK... En uh, we hebben ons definitief zelf officieel geplaatst. Dus uh, eigenlijk moet daar een uh, feeststemming zijn. Maar die jongens die balen er zelf van dat, ze, dat het maar 1-0 geworden is. Dus, en en uh, dat is eigenlijk ook wel weer uh, positief. Ja, jij legt het lat hoog, zij ook voor zichzelf inmiddels. Ja, nou, zo is het wel. Kijk, we hebben het natuurlijk onszelf aangedaan. Het dat, dat verwachtingspatroon, dat wordt maar hoger en hoger. En iedereen verwacht dat we elke wedstrijd met 5-6-0 winnen. En, en dat kan natuurlijk niet. Dat gebeurt bij Spanje ook niet. Uh, maar het is wel mooi dat ze zo reageren. Nog even over de, de Soap Arjen Rob. Ik hoorde het je net ook vertellen. Kun je in het kort nog even vertellen wat er nou precies gebeurd is deze week? Nou ja, um, de spelers komen maandagmorgen allemaal binnen. En uh, die moeten zich na de lunch dan bij de medische staff melden... voor degene die een probleem heeft, zodat ik dat zo snel mogelijk weet. En Arjen had mij op voorhand al gebeld dat hij niet fit was. Dat heb ik ook gezien bij Bayern München. Daar heeft hij, uh, is hij al vier, vijf, zes weken geblesseerd... met een ontsteking aan het schaambeen, wat maar niet beter wil worden... Hij heeft het wel geprobeerd, een keer 10 minuten, een keer een helft... waarin hij heel veel pijn had. Een keertje is hij één minuut ingevallen omdat hij een uur heeft warm gelopen, Ook met heel veel pijn, dat heeft hij me ook allemaal verteld. Ze dus ik nou, kom maar, we kijken wel. En het advies van, vanuit uh, Duitsland was dat hij, uh, dat hij toch moest trainen... en dat hij door die pijn heen moest. Dat heb ik van de week op de persconferentie ook gezegd. Maar Gert-Jan zei mij maandag al... Uh, ik denk dat het onverstandig is, want ik twijfel aan de diagnose. En hij zei toen letterlijk tegen mij... Ik, ik, het zou me niet verbazen als het een liesbreuk is. En uh, hij heeft zich daarin vastgebeten. We hebben hem ook nauwelijks iets laten doen. En hij uh, heeft hem woensdag weer opnieuw laten onderzoeken. En daaruit bleek dat, uh, dat onze dokter de juiste diagnose had gesteld. Hij heeft in de tussentijd uh, continu contact gehad met, uh, met Walvaart en, uh, van, van uh, Bayern München. En uh, die was aanvankelijk heel erg blij. Zeker toen, die, uh, toen ze zelf ook die conclusie hadden getrokken. En, uh, en Arjen ook heel blij omdat hij wist wat het was. Uh, geopereerd. Kijk, en als ik dan de, de, de, de, de berichtgeving lees dat zij uh, eigenlijk de schuld bij ons leggen... ja, da, da, daar word ik niet goed van. Dan zeg ik van, uh, dan heb ik het helemaal met hun gehad. Want uh, dit is, dat vind ik gewoon uh, bijna asociaal. En, uh, en, en, en ja, te gek voor woorden eigenlijk. Harde woorden van de bondskas Bert van Marwijk richting Bayern München. Het gesprek was, uh, werd gevoerd onder leiding van Ronald van der Heer. Maandag is het een jaar geleden dat de onderlinge verhoudingen... tussen Nederland en de Antillen op de schop gingen. De balans een jaar later is niet onverdeeld gunstig. Er ligt een hard rapport van Paul Rozemuller... waarbij vraagtekens worden gezet bij de integriteit... van een aantal leden van de regering van Curaçao. En ook zijn notulen uit de Rijksministerraad gelekt. Minister Donner zou hebben gezegd dat hij bereid is om in te grijpen in Curaçao. Gaan we over praten met James Schreels, historicus. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe wordt er nou op die eilanden gereageerd? Om te beginnen, eens even op die kritiek van uh, Rozemuller en een eventueel ingrijpen. Nou ah ja, het is eigenlijk heel typisch. Ik constateer dat pakweg de helft van de bevolking eigenlijk uh, achter Rozemuller staat. Gewoon ook mee constateren dat er. Van alles mis is op het eiland, corruptie, vriendjespolitiek, noem maar op. En de andere helft uh, voelt zich aangevallen. <laughs> en die, die, die doet er uh, alles aan om het rapport van tafel te krijgen. Dus ja. Maar dat lijkt me ontzettend lastig, want dan uh, kun je nooit echt een, een, een onderzoek beginnen. Nee, en dat is eigenlijk het hele pijnlijke. Want kijk, hoe je duidt right of keer, de regering. Uh, stoelt op een coalitie die een meerderheid heeft in de Staten. Het, zeg maar het Curaçao parlement, niet waar? En zolang zij de meerderheid hebben... kunnen ze dus inderdaad het vervolg van het verhaal kapot maken. Ja, maar hoe kan je dat ooit veranderen? Want als, zolang ze de meerderheid hebben, kan je geen onderzoek uh, gaan doen. En als de anderen aan de macht komen... dan uh, wordt het misschien alweer snel gezien als een soort afrekening. Wanneer het wordt tijd dat Nederland gewoon uh, het lef tentoonstelt en gewoon het eiland onder curatelen stelt. Punt uit. Want dat is hetgene wat eigenlijk al dertig jaar geleden plaats had moeten vinden... maar nooit heeft plaatsgevonden. Ja. Nederland blijft er maar staan, kijkt ernaar en zoals altijd doet niks. Ja, nou ja, goed, misschien zitten wij een beetje met ons verleden. En op het moment dat het gezegd wordt... He, minister Donner heeft zoiets gesuggereerd, vertrouwelijk, en dan lekt dat uit. En dan is de wereld bijna te klein op Curaçao. Nee, bij de ene helft die dus nogmaals qua kwaaie bedoeling heeft... want ik probeer het nu eventjes weinig diplomatisch te verwoorden. Uh, hoe gek het ook is, het feit is dat een aantal van die ministers... gewoon uh, zaken uh, achter de rug heeft die niet door de beugel kunnen, punt uit... Uh, dit soort zaken maken, dat dit soort ministers daar nooit aan de macht mogen zijn. En dus moet je het ook keihard benoemen. En dat die gasten dan vervolgens om die minister heen gaan staan... en hun gaan zitten beschermen door van alles te insinueren... Nederland is kolonialistisch en nou het, het eeuwige blablabla... Bla bla, om het zomaar te zeggen, ja, het is on, gewoon schandalig. Ja, maar goed, ook gisteren in de reportage die ik op televisie zag... zag ik gewone mensen, ik geloof dat er een taxichauffeur bij was... die zei ook van, ja, euh, blijven jullie maar weg... En, en stel je niet zo koloniaal op. Nogmaals, pak weg. Maar nee, dat even, is die helft... Nee, want het is, die helft is ook zeer, zeer gemengd, zoals het deed. Je hebt een partij van de heer Wiels bijvoorbeeld... die pro-onafhankelijkheid is. Praat je met een van die mensen... dan zullen ze inderdaad uh, dat soort kreten lanceren. Maar die andere coalitiepartners die zijn veel vager. Die zijn echt niet uh, voor uh, onafhankelijkheid, hoor. Dat, uh, dat zijn partijen die... Ja, hoe zou je ze moeten definiëren? Het is bijna onmogelijk op het eiland, Maar uh, de ene partij is uh, sociaal-democratisch, de partij Man. En dan de partij van de heer uh, Schotten zelf, ja... Die is nogal populistisch. Ja. Als wij nou proberen een balans op te maken... het is nu uh, 18 en 10-10, uh, dat was dan die mooie datum vorig jaar. 10-10-10. Ja, ja, ja. <laughs> Precies. Um, we zijn een jaar verder. Um, wat kunnen we dan zeggen na een jaar dat er eigenlijk weinig reden is om vreugdeval te kijken naar dit hele verhaal. En nogmaals, we praten nu even op Curaçao. Mag ja. u erop wijzen, er is recentelijk een rapport van de WODC verschenen... waaruit blijkt dat ook Aruba van tot teen onderzoek... corrupt is... Ja, het is het onderzoekscentrum, hè? WODC, ja, van justitie. Dat Aruba compleet corrupt is, ook daar allemaal vriendjespolitiek... Noem maar op. En als je vervolgens die situatie kijkt op de zogenaamde BES-eilanden. Ook zo'n ramp. Eilanden die in feite verzocht hebben om een gemeente te worden. En wat heeft Nederland ervan gebrouwen? Ze werden uh, een soort openbaar lichaam. Een soort wat? Een soort waterschap, weet je wel? En die eilandbewoners die zijn gewoon werkelijk helemaal nou, des duivels over de ontwikkelingen op hun eiland. Want het, ze zijn erop achteruit gegaan. U spreekt het namelijk nou uit als een heel vies woord ontzettend achteruit gaan. Je moet zich voorstellen, het zijn van die absurde dingen. Je vraagt om een gemeente te worden en je wordt het niet. Dat wil zeggen dat alle normale Nederlandse rechten... zoals de AOW, kinderbijslag, noem maar op, is aan hun... Niet verleend. Maar nee, wat hebben ze wel meegemaakt? In plaats van de euro kregen ze de dollar. Kregen vervolgens een inflatie van bijna 10%. Uh, ze krijgen wel alle Nederlandse belastingen... en dat soort <laughs> mooie Nederlandse uitvindingen op een schootje. Uh, ze krijgen wel allemaal Nederlanders die daar terreinen kopen... huizen kopen, bla bla bla... waardoor de gemiddelde Bonaria niet eens een eigen huis meer kan betalen. Nogmaals, meneer... Of een Bonaire is sint Oestatius. Saba een stuk minder, want die zijn rustige mensen. Maar als je praat met de bewoners van die eilanden, enthousiast zijn ze absoluut niet. Nee, maar helpt het dan om het onder curatelen met, met z'n allen te stellen? Meneer, wat geplaatst had moeten vinden al meer dan 30 jaar geleden... is dat Nederland eindelijk tegen die eilandbewoners dit had gezegd. Jongens, jullie hebben twee keuzes. Of je wordt onafhankelijk, en dan zijn we van jullie af... of jullie worden een integraal deel van Nederland... zoals de Fransen dat hebben gedaan. Want verdriedubbel of het niet waar is, meneer... de Fransen hebben dat gedaan en het loopt perfect. Ga naar Frans, Sint Maarten, en je rijdt gewoon op goede wegen... met goede scholen, met alles erop en eraan. En je rijdt een klein beetje door en je komt op het Nederlands gedeelte... en het is een tuinhoop. Ja, spreekt u wel eens een Nederlandse politicus uh, hierover? Vaak genoeg kijk ik me allemaal aan alsof ik van Mars kom. Ja, dat wil ik namelijk zeggen, want uh, dit is niet het geluid... wat je normaliter in de Tweede Kamer hoort. Absoluut niet, meneer. Het is schandalig hoe men... de afgelopen, hoe lang is het uh, statuut is van 54, dus meer dan 60 jaar lang... hoe men met elkaar omgaat in het Koninkrijk der Nederlanden... ik herhaal, het is een schandaal. Ja, en dat heeft allemaal denk ik toch te maken met de fluwele handschoenen die we aan hebben vanwege ons verleden, zeg ik nog maar een keertje. Wat zou spreken, daar hebben we bang voor uitgemaakt te worden, voor kolonialistisch en al dat soort dingen. Ik weet het meneer, maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden, hoor. Ja, nou, het, het, het, het gezegde is echt genoeg. Ik vind het een mooi moment om uh, af te sluiten. Het punt is heel helder. Meneer Schreels, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Hey, Wout de Jongens hier. Goedemorgen. De eigen bijdrage voor specialistische sp psychiatrische zorg gaat leiden tot meer overlast voor zwervers en verslaafden in steden. Daarvoor waarschuwt Hans Slijpen van de politie Utrecht in De Volkskrant namens de landelijke GGZ-expertgroep van de politie. Vanaf volgend jaar moeten psychiatrische patiënten... een eigen bijdrage van 200 euro gaan betalen voor zorg. En Slijpen verwacht dat de zwaarste patiënten zo weinig geld... en motivatie hebben dat ze hulpverleners de rug zullen toekeren. Een medewerkster van de gemeente Breda is om het leven gekomen... bij het busongeluk gisteren op het Indonesische eiland Java. Bij het ongeluk kwamen vier mensen om. De vrouw uit Breda was telefonist op het gemeentehuis... staat te lezen op de website van Omroep Brabant. Zonder te swingen won Oranje gisteravond met 1-0 van Moldavië. Khalid Boularoos twittert 1-0 gewonnen. Drie punten. Nothing more, nothing less. Iemand anders twittert 1-0, dat valt tegen. Maar Oranje is inmiddels bijna een halve eeuw ongeslagen... tijdens thuiswedstrijden van de EK-kwalificatie. Het was wel een erg rustige wedstrijd met maar één doelpunt en dat zegt weer iemand anders. Klaas-Jan Huntelaar kwam met zijn treffer tegen Moldavië op een aantal van 12 goals in EK-kwalificatiewedstrijden. Daarmee evenaart hij het uh, aantal van Johan Cruijff. Huntelaar is met elf doelpunten in de huidige ek kwalificatiereeks topscoorder in Europa. Dit feit halen we van de site van Voetbal International. Steve Jobs, de woensdag overleden oprichter van computerbedrijf Apple, wordt vrijdag begraven. Dat heeft een betrokkenen tegen de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gezegd. De begrafenis heeft een besloten karakter en Apple houdt geen openbare herdenking. Automobilisten die dodelijke ongelukken veroorzaken... door alcoholmisbruik en roekeloos rijden... moeten sneller worden veroordeeld. Dat wil de vereniging verkeersslachtoffers. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het idee, staat in het AD. Nu moeten nabestaanden soms jarenlang wachten op een veroordeling... omdat justitie te weinig personeel heeft. Verkeerszaken hebben geen prioriteit. Vakanties worden de komende zomer tientallen euro's per persoon goedkoper. Verschillende toeslagen bij reisboekingen worden afgeschaft. Dat zegt de Rijnsbranche ANVR in De Telegraaf. Alle naheffingen voor valutaschommelingen gaan verdwijnen. Ook de brandstoftoeslagen en die een groot ergernis zijn van vakantiegangers. Wie boft met de lage huizenprijzen, dat vraagt de Volkskrant zich af. En ze zet het vervolgens ook op een rijtje. De prijzen zijn de afgelopen jaren zo'n 10 gedaald. Dat kan gunstig uitpakken voor mensen die al een koophuis hebben... en willen verhuizen. Met name als ze hun huidige huis al jaren geleden hebben gekocht... waardoor de prijsdaling meevalt. En als hun nieuwe huis ook lekker goedkoop is. Is de kleine Sarkozy er al? Le BB-presidentiel is er nog niet, voor zover we weten. Op Twitter gingen al geruchten dat Carla Bruni op het punt stond te bevallen. Of dat het kind er al was, maar daar is vooralsnog niets van waar. In Parijs sluipen er al sinds een week cameramensen en fotografen rond de kliniek waar de baby geboren moet worden. In Franse kranten en tijdschriften zijn er zelfs plattegronden geplaatst, waarop te zien is hoe ver Bruni van de kliniek afwoont. Ja, op Twitter was er gisteren zelfs inderdaad het bericht dat hij er inderdaad al zal zijn. Ja. Zelfs mensen die zich bezighouden met ons eigen koninklijk huis hebben daarover getwitterd. Eefen. Zo sterk was het. Ja, nou, het gaat niet over. Ewo, dankjewel voor uh, alles. Wat gaan we doen? Na acht uur, sorry. Even de kikker weg. Dan vertel ik wat we doen na 8 uur. Onder andere de Formule 1. Natuurlijk Nederland, Moldavië. En we gaan ook kijken met Dexia, die bank die genationaliseerd wordt in België. Reden genoeg om erbij te blijven, hier op Radio 1. Kinderen uit een achterstandswijk die klassieke muziek spelen. Zwoegen op een contrabas, trombone of een fagot. Hoe krijg je dat voor elkaar en waarom? Marco de Sosa vindt dat alle kinderen een kans moeten krijgen om muziek te maken. Dat was zijn jeugddroom, die hij nu aan kansarme kinderen doorgeeft. Morgenochtend van 7 tot 8 spreek ik Marco de Sossa in. dit is De Zondag. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal. Waar het vandaan komt, hoe het is opgebouwd...